Freddy van met het NOS-journaal. In de hoofdstad van Burundi, Bujumbura, worden opnieuw demonstraties tegen president Nkurunziza gehouden. Hij is vandaag teruggekeerd in zijn eigen land na de mislukte poging tot staatsgreep eergisteren. Vanmorgen werd er nog geschoten in de wijken in de hoofdstad waar militairen zijn gearresteerd die verantwoordelijk waren voor de koep. De president houdt vol dat hij een derde ambtstermijn wil, wat volgens de grondwet illegaal is. Dat heeft de afgelopen weken al tot gewelddadige protesten geleid en tot de mislukte koep. De gemeente Kerkrade heeft het pand van de Hells Angels dichtgetimmerd. De actie verliep zonder problemen en er waren geen Hells Angels in het pand. Reden voor de sluiting van het pand voor drie maanden... zijn de spanningen en conflicten tussen de verschillende motorclubs in Zuid-Limburg. De laatste tijd waren er een paar keer rivaliserende bandido's... op intimiderende wijze in de buurt van het clubhuis van de Hells Angels, zegt de gemeente. Kerkrade wil de motorclub eruit hebben en gebruik van het pand als clubhuis verbieden. Dat is nog niet gelukt. Ziekenhuizen voeren bepaalde genetische tests soms niet uit om financiële redenen. Dat zegt het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. De uitslag van die tests kan leiden tot peperdure behandeling. Het specialistische ziekenhuis denkt dat dat de reden is dat de test niet wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld in het geval van longkanker. De patiënten worden dan doorverwezen naar het gespecialiseerde ziekenhuis. Daardoor gaat vaak kostbare tijd verloren. Voor het Spaanse eiland Formentera, vlakbij Ibiza, zijn drie Belgische toeristen om het leven gekomen toen hun jacht kap zeisde. Spaanse reddingsdiensten melden dat drie andere Belgische opvarenden gewond zijn geraakt. Het jacht kwam vanochtend voor de kust in zwaar weer terecht. Het sloeg op de rotsen en kap zeisde. Het weer, het blijft overal droog. Vannacht koelt het af naar een graad of zes. Morgen eerst wolken en wat regen in de loop van de middag droog en wat zon. Het wordt rond 14 graden.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 by the price tag <laughs>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 bye